dat we daar dan een boeldozer en een halftoezijn vrachtwagens in laten... langs de kust naar Dover varen... en proberen of we van daaruit het binnenland kunnen bereiken. Je zou er wel eens een warme ontvangst kunnen krijgen. Oh, we kunnen wat meer lappen stof meenemen... om met de mijnwerkers te ruilen. Wanneer er tenminste mijnwerkers zijn? Nou, die waren er vorige maand in ieder geval nog wel. Iwan is er geen geweest met de helikopter. Ze hadden de zaak tamelijk goed georganiseerd... een heel vriendelijk...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 ...en het drijven allemaal dode vliegen in. Nou, mooie is het in ieder geval niet. Weet je wat, we steken hem uit... ...en we verbranden met de rest van het onkruid. Nee, vader, niet doen. Huh? Waarom niet? Nee. Wat wil je er in feite naar mee uitrichten? Nou, observeren. U weet wel, bestuderen we ...en kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Oh, nou, vooruit aan mij. Maar ik wou dat je net zoveel tijd aan je wiskunde spenderen... ...als aan die uh, natte his. Geen natte is, vader, biologie. Ach, nou, je mag het noemen zoals je het wilt... ...maar daar zul je later niks aan hebben...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 Wiskunde is heel wat belangrijk. In September. Hij is weer 12 centimeter gegroeid. Die stijf opgerolde stengel in de Kelk lijkt wat een veer. Vanmorgen lag er een dode vogel naast, maar dat lijkt volkomen toevallig. Vandaag jarig 16 geworden. Ik heb een boek over wat atoomenergie. Enige belangstelling voor wiskunde getoond, jongen, dan hadden we tientallen interessante baantjes voor je geweten.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 Zuster, doe alsjeblieft het raam dicht. Oh, maar het is zo prachtig, Mr. Mays, werkelijk. Ja. Ze zeggen dat het door een komeet veroorzaakt wordt. De hele hemel is vol groene en witte lichtflitsen. En felrode dubbeldex autobussen die met gierend rammelende versnellingsbakken door de straat denderen. ja. U kunt toch ook wel kijken door een dicht Oh, oh, hebben we vanavond een beetje de braken op? Hmm.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 Gaat u maar ook gauw op het dak. Hebt u echt niets meer nodig? Hm, geloof me niet. Staat mijn radio nog op zijn plaats? Ja. Dan ga ik nou maar. Kom straks natuurlijk ook naar u kijken. Hm. Wel rustig, slaap lekker. nacht. ik zie van hier af honderdduizenden mensen die omhoog staren naar dit zeldzaam schitterende schouwspel. dat twaalf uur geleden is begonnen boven de stille oceaan en sindsdien zo zeker 90% van de wereldbevolking moet zijn gezien men neemt aan dat de aarde door een brede gordel van die te joren welke veroorzaakt worden door een komet. ik wil mij, ik kan alleen maar zeggen ik mij, ik kan alleen maar zeggen dat ik iedereen aanraad om dit schitterende schouwspel niet te missen dames en heren het hele zwerg klopt als een wagen met felle lichtslitsen. En het silhouet van Londen staat helemaal tot aan de heurt van de schaduw af, afgetekend. Haarscherp afgetekend tegen het hard En alle van Londen altijd zo typische figuren zijn ook niet present. En in de menigte ontwaar naast die man met het grote sandwichbord waarop het einde van de wereld vandaag wordt ook Ook talloze lagen die goede zaken doen. En dat ben wat die u waarschijnlijk ook nu. heeft. Oké, okay, doe dit, stukje de zaken en niet geheel van onrechten, want sommige van die flitsen doe je me lees met de overstepperen. Oh, oh daar was hier zo'n prachtige. je bit. Ik ben lijkt wel zijn een pijn ik. mag gaan slapen. Zeker nu zijn. Acht? Nee, toch acht uur. Oh, wat een rot ziekenhuis. Waar is mijn bel? Nou, komt er nog wat van? Zuster? Zuster? Zuster! Zuster! Stel stelletje stommelingen, laat hem maar zomaar liggen. Stel dat de brand uit zou breken. Dat is het natuurlijk. Er is brand uitgebroken. En ze hebben mij het domweg vergeten. Help! Help! Help! Wie is daar? Is er iemand? Dienstkamer die is dit. De mijne. Bent u de chirurg niet? Ja. Bent u het, Mr. Mees? Ziet u dat niet? Nee. Wat? Ik ben blind. Toen ik wakker werd was ik blind. Ik zoek iemand om me te helpen. Ik zie helaas ook niets. Tenzij u mij van dit verband kunt verlossen. Maar, waar bent u? Hier, hier. Nee, ja. hey, dat is het voeteind van mijn bed. Nee, langzaam aan hier. Kom maar. Pak, Pakt u mijn hand maar, hè.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 Ik denk dat de hele stad nog een kater heeft van het feest gisteravond. Ja, ik kan zien. Ik kan zien. Duidelijk. En ja, volkomen. De gordijnen zijn groen, ik had gedacht dat ze blauw zouden zijn. Waarom, weet ik niet. Oh, gelukkig. Gelukkig, daar hangen mijn kleren. Oh, je hebt geen idee hoe eerlijk het is als je weer kunt zien. Ik kan het me voorstellen. Ja, ja natuurlijk neemt u mij niet kwalijk. Maar nou, waarmee kan ik u helpen? Door me naar de kamer van de hoofdzuster te brengen. Ja. Daar is een telefoon. Ja, goed. Voorzichtig. Hierheen. Pak u een arm maar. Gaat het? ja.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 Het is pikdonker hier. Riet daar iemand? Wat zeg je me daarvan? Hoeft er iemand riep? Geen thee, niet gewassen, geen ontbijt. Overacht en nog steeds zijn de gordijnen hier Wat open. Waar blijft mijn injectie? Doe de gordijnen eens open, maat? Uh, Oké. Okay. Wacht u maar even hier. We kunnen ze niet in het donker laten liggen. Ja, ja nou. Ziezo, schiet nou op!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 Ja, ja. Het verband is eraf. Ik kan zien. Bent u gewond? Alleen op een blauwe plekken, geloof ik. Ja. Ik was bezig. Zakenpatiëntenkamer zeven te wassen. En opeens kon ik niets meer zien. En hij ook niet. Ja. En, en toen wilde ik gaan halen, maar ik vond niemand... Ja, kalm. Uh -huh. Kalm maar, hè. Laten we zorgen dat we hier vandaan komen. Hoe kan dat het vlugste? Uh -huh. Al deze trap Ja. En dan de hoofd hoe moet het met die man? Die is dood. Nou, houdt u maar aan mij vast. Zo. Zo. Hier is een overloop. Nog een... Rechtsom. Wat is dat? De kraamafdeling. Daar moeten we naartoe. We kunnen op het ogenblik toch niets voor ze doen. Zo. Nog vier treden. Ja. Zo. Ja, ja, rechtsom. dokter Daar is een dokter! Ik moet niet zeker, ja, want ik kom ja, er nog eind van is ook een Zuster! Ziezo! Hier is de hoofdingang Nu gang. Nu gewoon naar buiten. Nee, ik blijf liever hier.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 ...klonk een luguber gezang. En als ik sterf... ...doe me dan aloo ...en zet me boter ...op alcohol. Nee. Dat is gin. Wat hebben we hier...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 Zoek eens een fles whisky voor me, ja. dokter. Oké, okay, al ben ik dan geen dokter. Wat ben je dan? Ik was uh, patiënt. Alsjeblieft, hier is whisky. Bedankt. Neem maar, nee maar wat je hebt, wel. Ja, Ik heb tekenen, cognac. Oké, okay. je gaat je gaat maar... U wordt stomdronken als u zo achter elkaar naar binnen giet, hoor. Ik ben al dronken. En ik moet nog veel bezopener worden. Ik ben blind. Weet jij dat? Hartstikke blind. Iedereen is hartstikke blind. Alleen voor jij. Dat komt door die rottige, stinkende kometen. Daar komt dat door. En nou is iedereen hartstikke, steken blind. Ja. En jij die. Heb jij die groene flits ook gezien? Nee, nee. Maar alsjeblieft, alsjeblieft, klopt als een bus. Jij hebt ze niet gezien. Jij kan nog zien. De rest van de mensen... hebben er wel naar gekeken. Allemaal hartstikke plint. Alle mensen? Weet je dat zeker? Maar luister maar. Normaal kan je je eigen niet verstaan als de buitendeur openstaat. Ik begrijp wat u bedoelt. Het is toch zeker zo duidelijk als wat...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 dat komt wel. Als ik nog een paar op heb. En als ik persoonlijk genoeg ben, dan ga ik naar boven. Nee, nee. Als je toe. nee. Waarom niet? Nee. Kun jij mij één reden geven waarom ik dat niet zou doen? Omdat dat verkeerd Omdat is. Wat is verkeerd? Ja, ja. wat is goed? Eh, als alles voor je afgelopen is. Als jij dat niet inziet, ben je nog blinder dan ik. Eh. Ook al heb je nog goede ogen. Ik ga direct bijzelen.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 ...Han König, Walter Lakne, Paul van der Lek, een verpleegster, Joke Hagelen, een chirurg, Willy Ruis, en een caféhouder, Johan Sla. De regie had, Dick van Putten.